WPRO. Bureau Buitenland. Exclusief. Eigenwijs. Grensverleggend. Op locatie. Bureau Buitenland. Nu met Harm Ede Botje. Goedenavond. Welkom bij Bureau Buitenland. Het enige programma op Radio 1 e met een uur lang nieuws en achtergronden van Over de Grens. Vandaag staan we uitgebreid stil bij de eurocrisis. Wat moeten de nieuwe leiders van Italië en Griekenland doen... om te voorkomen dat hun Europa nog verder afglijdt naar een recessie? Hierover spreken we zometeen met Aangebakker, die net is teruggetreden als Nederlands vertegenwoordiger... bij het Internationaal Monetair Fonds, het IMF. Na half acht aandacht voor het ITVA, het Internationaal Documentaire Festival. Dat komende woensdag in Amsterdam begint. We bespreken twee bijzondere films. En we hervatten de serie van de bekroonde fotograaf Kadir van Lohuizen. Hij reist al een hele tijd van het zuidelijkste puntje van Chili... naar het meest noordelijke dorpje in Alaska over de Pan-American Highway. Onderweg spreekt hij met migranten. En vandaag is dat... Douglas Contrera, de Nicaraguaanse rapper hier in San José... probeert de jongeren met zijn raps op het goede spoor te krijgen. Douglas heeft een missie. Zometeen meer Kadir van Lohuizen vanuit... Costa Rica. Ha nominato senatore a vita, sensi dell'articolo 59, secondo comma della Costituzione, il professor Mario Monti, per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale. Enthousiast applaus in de Italiaanse Senaat bij binnenkomst van oud-Eurocommissaris oud Mario Monti. Afgelopen week werd hij benoemd tot senator voor het leven. En dat is een opstapje voor zijn benoeming tot de nieuwe premier van Italië. Zojuist is via het nieuws binnengekomen dat alle Italiaanse partijen Monti's benoeming steunen. In Rome zit correspondent Angelo van Schaik. Is het een gelopen race voor Monti? Krijgt hij een makkelijke tijd de komende jaren? Nou, dat geloof ik niet. <laughs> Waarom niet? Eh, iedereen heeft nu wel gezegd van ja, wij, zijn het, wij willen graag Monti hebben... Maar uiteindelijk konden ze natuurlijk niet zo heel erg anders. En ja, hij krijgt een enorme taak eh, op zijn bord gelegd. En eh, de hele Italiaanse economie moet een beetje op, op de schop genomen worden. En dat, is, dat zal niet makkelijk zijn, want er zullen een hoop... Eh... Hoop offers gebracht moeten worden door de Italianen. En eh, dat, dat zal waarschijnlijk niet zonder slag of stoot uh, gaan. Nee. In Genève hebben we ook Dirk-Jan Epping aan de telefoon. vicevoorzitter van de Conservatieven in het Europees Parlement. En hij is ook columnist van NRC Handelsblad. U was medewerker, meneer Epping, van de heer Bolkestein. En heeft Monti toen vaak ontmoet in Brussel, toen Bolkestein eurocommissaris was. Wat voor man is het? Nou, het is een vrij rustige persoon eigenlijk. In alle opzichten het tegendeel van Berlusconi. Een technocraat die zijn dossiers goed kent. Iemand van weinig woorden veel gezag. Ik vond hem in de Europese Commissie altijd een soort van stille kracht. Maar als je dus met een moeilijk dossier zat en je had de steun van Mario Monti... dan had je eigenlijk de helft van het werk al gedaan. Dus het was wel iemand die iets voor elkaar kon krijgen. Alleen is het natuurlijk nu zo in Italiaanse politiek dat is een weer ander vak dan in de Europese Commissie. Ja, uh, Angelo Monti, uh, gaat hij in Italië hetzelfde gezag krijgen... en ook dossiers schuiven zoals hij dat in Brussel deed? En dat gezag heeft hij al. Dat heeft, uh, het feit dat hij senator voor het leven is uh, geworden... dat geeft al aan dat uh, uh, men vertrouwen in hem heeft. <tie> um, iedereen van alle politieke partijen zeggen... dat zij uh, Mario Monti als, uh, als iemand beschouwen die, uh, die goed is in hetgeen wat hij doet... Uh, overigens pikant dat Mario Monti ooit door Berlusconi naar Brussel is gestuurd... en dat uh, Dalema, dat is de, de premier daarna, van links hem uh, bevestigd heeft. Um, dat geeft wel een beetje aan dat, die man, dat de man is van standing. Ja, Dirk-Jan uh, Epping. In, in Brussel was Monti beroemd om het feit dat hij kartels openbraken. Kan je daar twee voorbeelden van geven? Nou, hij heeft een, een aantal uh, kartels uh, opengebroken. Nu, nu weet ik niet onmiddellijk een voorbeeld, want dat was al een tijdje geleden natuurlijk... Maar zijn invalshoek was altijd vrij uh, liberaal, moet ik zeggen. Hij was eerst commissaris voor de interne markt. Uh, en daarna is hij dat geworden voor metedinging. En hij was ook eigenlijk uh, ja, iemand die moest onderhandelen met, uh, met Microsoft... en uh, met allemaal grote bedrijven uh, in de wereld. Hij werd ook vaak onder druk gezet door regeringsleiders. Maar hij was onkreukbaar en ging niet uh, door de knieën. Nee, en hij is dus de voorganger dus, van Nelly Kroes, dus hè? Maar hij heeft dus wel een duidelijk liberale invalshoek. En hij weet ook precies wat er in het Italië moet uh, gebeuren. Maar de vraag is, krijgt niet het voor elkaar? Ja, even terug naar Italië, Angelo Monti. Uh, een van de grote bedrijven in Italië... is natuurlijk het bedrijf van Berlusconi. Gaat Monti dat als eerste aanpakken? Want dat lijkt me een soort monopolie... als je vijf van de zeven televisiezenders beheert. Nou, je hebt er drie... ...in eigen bezit en via dan, als hij, toen hij premier was, inmiddels is hij dat dus niet meer, ook de publieke zenders. Maar behalve dat is natuurlijk heel veel andere bedrijven. En een van de dingen die gisteren tijdens de lunch tussen Mario Monti en Berlusconi besproken is... ...dat anders dat heeft Berlusconi gevraagd aan Monti, is van blijf in je tengels van mijn televisie af. En eh, het schijnt dat Monti daar niet op gereageerd heeft... En ja, het is maar de vraag of hij of um, dat nu aan door durft. Dat dat hoe het hoe het weten jullie in Italië nu al dat Monti en Berlusconi dit soort gesprekken hebben gevoerd? Het gaat toch het vertrouwelijke lunchgesprek tussen een komende en een gaande premier? In Italië blijft nooit uh, lang uh, dingen okay. geheim. En, <laughs> er zitten altijd mensen bij die uiteindelijk toch nog een lijntje naar de pers weten te leggen. Oké, okay. en uh, nog even. Uh, hè, de, de partij van Berlusconi uh, in het parlement heeft gezegd... Uh, nou, we, we, we accepteren hem. Uh, uh, Monti, um, maar zullen ze dan ook gaan accepteren mocht hij gaan morrelen aan gevestigde belangen, zoals die van Berlusconi, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer in Italië. Nou, de, de voorzitter van de partij, meneer Alfano, de voormalige minister van Justitie, heeft vanmiddag tijdens een televisieinterview gezegd dat zij eerst maar eens even moeten kijken wie er allemaal in, dat, uh, in die regering komen te zitten. Dat zullen trouwens alleen maar uh, te te technocraten zijn. Um, en wat het programma van de partij is. En op dat moment zullen zij pas het vertrouwen aan de regering Monti geven. Dus ze gaan er niet blind in. En dat is eigenlijk, je zou het kunnen lezen als een, als een soort bedreiging. van ja Als jullie te ver gaan, dan steken wij hier steken wij een stokje voor. Dus het wordt toch een balanceeract voor Monti de komende tijd, als ik dit zo hoor. Is ja, nu zeker. al iets meer bekend, voordat de beurzen morgen open gaan, wie er in de regering gaan zitten? Of is dat nog een uh, groot raadsel? Dat is nu nog een raadsel. Op dit moment is Monti bij Napolitano, de president. Um, en daar wordt dus besproken, uh, daar krijgt hij dus nu formeel de opdracht om een regering te vormen. Wie daar precies in gaat zitten is nog niet duidelijk... maar er circuleren wel allerlei namen van, van technocraten... een generaal op het ministerie van Defensie, om maar eens iets te noemen. En de enige persoon die in, um, die in het lijstje voorkomt... die een politieke achtergrond heeft, dat is Giuliano Amato. Uh, dat is de voormalige minister van Binnenlandse Zaken... en overigens ook tijdelijk premier geweest. Die wordt genoemd als de mogelijke minister van Buitenlandse Zaken. Maar het wordt inderdaad balanceren tussen... Uh, ja, tussen alle partijen en uh, die maar, maar moeten zien... van wat ze, wat, ze, uh, wat ze wel of niet accepteren van, van een technologie als Monty. Oké, okay. we gaan het verder volgen de komende week, in ieder geval maandag. Ik hoop dat ze eruit zijn voordat de beurzen open gaan. Dank Angelo van Schaik vanuit Rome en Europarlementariër Dirk-Jan Epping. En hier in de studio is aangeschoven Agebakker, Bakker... net teruggetreden als vertegenwoordiger van het IMF en inmiddels al werkzaam als hoogleraar bij de Vrije Universiteit. Ja, dat klopt. Goeie Als, ja, als hoogleraar Financial Markets and Institutions. Nou, lijkt me een keurige <tie> baan na, na de IMF-jaren. Vier jaar daar gezeten. En dan, uh, en dan nu net nu het allemaal echt begint te ontploffen opstappen. Nou, dat was al heel veel eerder afgesproken dat ik vier jaar zou blijven. Het voelt inderdaad wel wat vreemd midden in de crisis... maar uh, ik heb al het nodige daar te verstouwen gehad... Uh, ik vertegenwoordig ook Oost-Europese landen... en die hebben grote programma's bij het IMF gekregen. Die kregen de eerste klap van de financiële crisis. Ja, zijn op, inmiddels ook alweer aan het opkrabbelen. Ze zijn aan het opkrabbelen. Landen als Oekraïne en Roemenië, die grote groeiterugval hadden... die uh, groeien nu weer wat. En, uh, die hielden zich aan de afspraken. Die hebben heel goed samengewerkt met het IMF. Ja, even vooruitlopend, als Italië en Griekenland zich dus aan de afspraken gaan houden... aan het medicijn dat het IMF gaat toedienen... zou het zomaar kunnen dat het nou, de goede je, kant op gaat? Je hoort, je hoort zoveel economen doemdenken... maar ik heb nu heel wat voorbeelden gezien van landen... die eigenlijk opgegeven waren, land als Letland... waarvan men ook dacht, die houdt het nooit meer, die kabbelt toch weer op. Dus ze we moeten wel wat vertrouwen geven en wat tijd geven. Ja. Dat zullen ze wel nodig hebben. Laten we eerst even naar Italië gaan. U heeft de ontwikkelingen daar hopelijk gevolgd. Mario Monti, we hadden het net over hem, wordt mm -hmm. de nieuwe premier. Kent u hem? Ik heb hem eh, in de afstand zeker gezien toen hij commissaris was. Ik ken hem niet persoonlijk. Maar hij lijkt mij te komen uit die school die er toch wel in Italië is... van goede technocraten. Eh, bijvoorbeeld Mario Draghi, die nu eh, de president is geworden... van de Europese Centrale Bank. Eh, ik heb hem gehoord over wat hij vindt dat er moet gebeuren in Italië... En, ik denk dat wij hem een kans moeten geven. Waar moet hij mee beginnen? Nou, kijk, er zijn twee dingen nodig. Uh, hij moet bezuinigen, maar hij moet ook hervormen. Er moet ook perspectief komen. Uh, hij moet het vertrouwen van de financiële markten terugwinnen. Dat zal hij deels winnen door te bezuinigen. Door te zeggen, ik ga mijn begroting op orde brengen. Mm -hmm. Maar de financiële markten zullen ook willen zien dat Italië weer gaat groeien. Want het staat eigenlijk al tien jaar stil. Mm -hmm. En dat lijkt me ook voor de Italiaanse bevolking van belang. Hij moet ook perspectief gaan bieden. Maar wat, wat is dan praktisch waar hij snel nou ja, resultaat mee zou kunnen boeken? Ja, snelle resultaten bij hervormingen zijn niet zo makkelijk. Maar hij zal toch de arbeidsmarkt open moeten gooien. Er is nu te veel klieren. Ja. Uh, het is lastig. Er is een hoge jeugdwerkloosheid. Het is lastig om een nieuwe bedrijf te starten. Er zijn te veel kartels. We hebben net meneer Epping horen zeggen dat hij zo goed was in het opbreken van kartels in Europa. Uh, daar kun je in Italië, wat eigenlijk nog het oude gildesysteem heeft, daar kan hij zeker wat bereiken. Bergen verzetten zelfs, ja. Het, het, het, als ik dit zo hoor, ik ben net zelf in Athene geweest een paar dagen. Het lijkt heel erg op wat er ook in Griekenland moet gebeuren. Het openbreken van die economie, zorgen dat truckbedrijven sinds 1980, niet één nieuw truckersbedrijf erbij, dat die markt open wordt gegooid, dat dat de economie weer gaat draaien en competitief wordt. Het lijkt op elkaar. Ik denk dat dat belangrijk is. Italië is wel een heel ander land Griekland. Griekenland. Italië is een welvarend land. Het heeft een sterke financiële sector. Die was niet zo innoverend. Het was eigenlijk een ouderwetse financiële sector. Maar daardoor heel goed door de financiële crisis gekomen. Heeft een paar sterke internationale bedrijven. Heel gediversifieerd. Dus laten we niet Italië met Griekenland vergelijken. Maar ik begrijp wel waar u het zegt. Want ook in Griekenland is nu een technocraat aan het hoofd van de regering gekomen. En ook daar moet je, laat ik zeggen, ja, toch de gevestigde orde wat opschudden. Ja, Papa Dimos, de voormalig vice-directeur van de Europese Centrale Bank. U zei het al, het is een technocraat. Is het een goed teken dat mensen die heel lang in het Europees apparaat hebben gefunctioneerd... die weten hoe Brussel werkt, die weten hoe Europa werkt... dat die nu aan het hoofd komen van dit soort landen? Nou, ik denk dat het eigenlijk toch wel een goede greep is... omdat het nu gaat om het herstel van vertrouwen op de financiële markten. Ik kijk, de geest is uit de fles. Plotseling zijn markten, zijn beleggers, zijn u en ik eigenlijk gaan trouwen, gaan wantrouwen of een Griekse of een Italiaanse overheid wel zijn schuld kan uh, terugbetalen. Dat vertrouwen dat moet terugkomen en dan heb je liever iemand die boven de partijen staat. IMF heeft ook programma's bijvoorbeeld in Portugal en in Ierland. Die lopen veel beter, daar hoor je ook minder over en dat komt om daar de, uh, de oppositie ook meewerkt. Dus eigenlijk is daar al een soort regering van nationale eenheid... min of meer werkzaam. Zoals dat nu dat, in Griekenland ook is gekomen, en dat moet na veel hangende vergen. Ja. ja, Griekenland is niet een land wat je zou kenmerken... als een land gericht op consensus. Het is een heel sterk gepolariseerd land. Men probeert nu consensus te bereiken... en ik denk dat we ze daar, uh, ja, daar veel vertrouwen in moeten geven. Ja, in de New York Times stond een dag of tien geleden... een stuk over uh, uh, Griekenland... Uh, uh, Nederlander Bob Tra, die ja. u ongetwijfeld kent. Ook een IMF-man. Ik ken hem goed. Ja, Hij zit op dit moment in Griekenland. en In 2009 was hij al bezig daar een uh, onderzoek te doen in Griekenland. Hij heeft toen een rapport geschreven met een alarmerende conclusie erin. Namelijk dat het zo niet verder kon. En Volgens de New York Times is die passage uit dat rapport gehaald. Kent u dat verhaal? Uh, ik ken het verhaal. Ik heb het gezien. Ik heb ook het antwoord gezien wat Bob Tra op heeft gegeven. Dat de Griekse regering die cijfers wantrouwde. En heeft gezegd, daar zijn we het niet mee eens. Ik ken verder de achtergrond absoluut. Niet, uh, de maar is daarvan. het tekenend dat, dat de Grieken zo in ontkenning uh, nou, verkeerde het in is, die jaren? Ik denk dat het tekenend is voor veel landen. Kijk, uh, dat hebben bij het IMF heel veel meegemaakt... dat de regeringen ontkennen dat er problemen zijn. Men denkt dat het vanzelf wel overwaart of dat het vanzelf goed komt. Uh, de ervaring bij het IMF heeft mij geleerd... Uh, dingen komen niet vanzelf goed. Nee. Maar daardoor komen landen veel te laat... Eigenlijk uh, met een herstelprogramma. Ja, zoals in Griekenland, Maar goed, is daar nu wel iets in beweging ja. aan het komen. Ik wil even naar, de, naar Nederland. U bent u hier nu net ja. terug, hè? u bent ja. hoogleraar geworden aan de VU. Uh, uh, wat vindt u van het plan van Geert Wilders om een onderzoek te gaan doen naar de invoering van de Gulden, de herinvoering van de gulden? Nou ja, ik heb 30 jaar zelf bij de Nederlandse bank gewerkt. Waarvan denk ik, dus zo'n 20 jaar ik de gulden had en daarna de euro. Ik kan niet zeggen dat ik uh, daar met heel veel warmte aan terugdenk. Denkt u maar eens aan de jaren zeventig: uh, een verloren decennium voor Nederland, uh, waarin uh, wij zelfs uh, iets, uh, uh, een term. Uh, kwam er de Dutch disease, die nu, uh, uh, ja, waar de landen zeer bevreesd voor zijn. Dus in het verleden hebben we het zelf ook niet zo goed gedaan. Slecht plan dus. Uh, dit, is iets, dit is iets wat, uh, wat uh, absoluut uh, lijkt mij een heilloze weg is. Ja. Ja. Uh, uh, Laten we eens verder naar Nederland kijken. Hè. U zei in Vrij Nederland, waar u vorige week een interview in had... dat u nogal verbaasd was over de enorme anti-Europese stemming. Terwijl onze welvaart wordt bepaald door een sterk Europa, zei u. Leg eens uit. Nou ja, Nederland is volledig afhankelijk uh, voor zijn welvaart... van het welzijn en de welvaart in Europa. We, de, dat is, we, we zijn een exporterend land, we zijn een handelsland. En we doen dat goed. We zijn het logistieke distributiecentrum voor Europa geworden. We hebben het hoogste inkomen per hoofd in de Europese Unie. Als je even Luxemburg, maar dat is een beetje een geval apart, opzij zet. We hebben de laagste werkloosheid. Wij profiteren enorm van Europa. Dus voor ons staat er nu heel veel op het spel... Ja, um, uh, onlangs uh, heeft Nederland... Afwijst reageert op het idee om Bulgarije en Roemenië... toegang te geven tot het Schengengebied. Uh, u had Bulgarije en Roemenië in uw portefeuille. U vertegenwoordigde ook die landen. Uh, de Roemenen zijn uit hun vel gesprongen... hebben de rozenimport verboden. De Bulgaren zijn uit hun vel gesprongen... en hebben een bezoek van Rutte min of meer afgezegd. Wat, wat vindt u van de Nederlandse houding... ten opzichte van deze twee landen? Ik heb daar grote moeite mee. Ik geloof dat er in Nederland eigenlijk te weinig waardering bestaat... voor de inspanningen van de Oost-Europese landen. Die zijn het hardste getroffen al in 2008 door de crisis... Uh -huh. uh, enorme groeiterugval. In een land als Oekraïne, 16 procent. Heel wat meer dan in Griekenland. Hebben zich enorme inspanningen getroost. Houden zich aan de afspraken. Roemenië heeft al drie jaar programma met het IMF. Houdt zich aan de afspraken. Is nu aan het opkrabbelen. En dan op dit moment, terwijl de situatie al zo fragiel is. Om dan, als ik goed begrijp, bijna als enige te zeggen. Maar we steken nu een stokje voor de integratie in Europa. Vind ik... Uh, Eigenlijk niet kunnen. Ik geef toe, ik ben een beetje bevooroordeeld. Ik heb uh, vier, goed, daar, jaar, he? ik ben vier jaar hun vertegenwoordiger geweest. Natuurlijk zijn er dingen mis in die landen. Net zoals er dingen mis zijn in Nederland. Natuurlijk moeten nog meer gebeuren. Maar dit is niet het moment om nu uh, Zuid-Schengen te houden. Nee. Even laatste vraag. Uh, uh, de heer Van Schie van het wetenschappelijk bureau van de VVD, de Stichting, pleitte zaterdag in, de, in het Algemeen Dag wat voor een eigen euro voor de noordelijke landen. De euro. Wat vindt u daarvan? Nee, kijk, de Euro is er niet alleen voor rijke landen. De Euro is er, is er voor landen die zich aan de regels houden. Arm en rijk. En we hebben de armste landen in het Eurogebied, Slowakije en Estland, die groeien hard. Daar hoor je nooit iets over, die doen het goed. Landen, we noemden net even Bulgarije, is al twintig jaar gekoppeld aan de Euro. Weet wel dat dan de lat hoog ligt. Dan moet je het beleid goed hebben. We zien nu dat landen die er eenmaal in zitten... het misschien wat minder nauw nemen. Daar moeten we wat aan doen. Maar eh, om te zeggen dat we moeten gaan splitsen... Eh, het, gaat ook, het kan ook kostbaar worden voor Nederland. We moeten niet vergeten dat... Eh, we dan, hè, kijk maar naar een land als Zwitserland. Sommigen zeggen, ja. moeten we niet een Zwitserland aan de Noordzee worden? Zwitser-Frank is in de afgelopen tien jaar met 30 gestegen. Uh, dat gaat wel wat banen kosten. Dus niet doen. Uh, aangebakken, u blijft heel even zitten. We gaan nu uh, praten over Europa en het Midden-Oosten. Berichten uit Brogistan. Europa mag dan nou in de problemen zitten, maar hoe zit het in het Midden-Oosten? Profiteren ze daar van onze malaise of hebben ze er juist last van? Hasna Bouwassa is hier aangeschoven. Zij nam voor ons de Arabische media door om te kijken... hoe bloggers en commentatoren over de Europese crisis berichten. Hasna, je hebt je vooral toegelegd op de Arabische wereld dus de laatste mm -hmm. paar dagen. Wat merken ze daar nou van de crisis? Nou, minder dan hier. Uh, de Golfstaten, uh, Saudi-Arabië, Kuwait, Qatar... die uh, worden allemaal uh, heel erg goed uh, beoordeeld... vanwege de economische stabiliteit en groei. Uh, volgens kredietbeoordelaar uh, Standard Poor... Uh, behoort de Saudische economie zelfs tot de veiligste. Alleen uh, Zwitserland en Canada uh, scoren beter... En uit onderzoek van Wellfax, dat is een bedrijf dat alle rijke bedrijven en individuen opspoort... Uh, blijken de meeste miljonairs in het Midden-Oosten ook in Saudi-Arabië te wonen. Grote verrassing, of niet uh, olie? N ja, nee, inderdaad. Niet echt een verrassing. Zeker, olie speelt een hele belangrijke rol, maar wat ook een belangrijke rol speelt, dat is uh, niet overigens alleen in Saudi-Arabië... maar ook in de andere golfstaten, dat is het islamitisch banksysteem... waarmee ze werken. Dat schijnt dus voor stabiliteit en rust te zorgen. Vorige maand uh, heeft de investeringsbank uh, Goldman Sachs... voor 2 miljard uh, aan Soukouk, dat zijn islamitische obligaties, uh, uitgegeven. Obligaten, ja. Uitgegeven? Ja, uitgegeven. Mm -hmm. En um, ook een speciaal zoekprogramma programma uh, opgezet. En uh, de Franse bank uh, Credit Agricole die overweegt hetzelfde te doen. Ja, aangebakken. U was dus tot voor mm -hmm. kort vertegenwoordiger van het IMF. Wat vindt u van zo'n islamitische obligatie? Nou, dat islamitische bankieren is natuurlijk interessant... omdat het uh, een hele sterke band heeft tussen financiën en de reële economie. En het gaat niet al die rare innovaties doen, die we in het andere bankwezen hebben gehad. Misschien mag ik even zeggen, we hadden het net over Italië. Bankwezen daar is heel sterk, omdat het ook niet zoveel innoveerde. En dus de band tussen reële en financiële en, en, en financiën is hechter. Ja, dus op dit moment gunstig. Uh, Als je een crisisbestendiger zou ik maar zeggen. Nou ja, het is crisisbestendiger. Dat hebben we gezien. Ja. Ja. Ook daar worden risico's gelopen in het islamitisch bankieren. Zeker. De, uiteindelijk zijn het banken. Ze verliezen ook wel eens wat geld. Maar uh, het is op zichzelf een goed business model, ja. dus uh, Hasna, de hm. mensen zijn hier minder in paniek. Ja. Uh, sorry, in de golfstaten zijn ja. ze dus minder in paniek dan ja. hier. Dat kun je wel concluderen. Ja, dat kun je inderdaad concluderen. En dat, dat is we hebben, het IMF heeft ook een onderzoek gedaan. Hij heeft het, het reguliere banksysteem uh, vergeleken met het islamitisch banksysteem. En wat uh, meneer uh, Bakker ook zegt, uh, het is inderdaad crisisbestendiger. En het IMF heeft gezegd, uh, of in ieder geval geconcludeerd, dat. Um, uh, dat aandeelhouders van islamitische obligaties die delen... zowel in het verlies als in de winsten. Uh, het berekenen van rente is niet toegestaan. Het, het nemen van ongeoorloofd, of, uh, ongeoorloofd speculeren ook niet. Dus dat geeft ook wat rust. En um, voor de crisis, voordat die uitbrak... Um, um, gaf het onderzoek van het IMF ook aan... dat uh, de islamitische banken ook al winstgevender waren. Maar ze zeggen er wel bij... nu het islamitisch bankieren groter en aantrekkelijker wordt, dat er wel behoefte is voor verbetering... en ook voor structuur in, in dat hele systeem. Bijvoorbeeld, er is behoefte aan een goed liquiditeitsbeheer... Ja, nog even, we, we, mm -hmm. tot slot. Ja. We hebben uh, heel veel geld daar zitten in ja. het Midden-Oosten. Mm -hmm. Gaat dat naar Europa toe of gaat het juist heel ergens anders zijn? Ja, nou, uh, ze, ze richten hun pijlen heel erg op, uh, op Azië. Uh, Kuwait heeft uh, uh, de, band, de economische band aangehaald met het Chinese Guangzhou. En um, je hebt, er is net vandaag bekend geworden dat uh, uh, uh, een, een, een Zuid-Koreaans bedrijf... Ik, ik zoek heel even de naam op -Konu, Kolon... Dat heeft, dat heeft een intentieverklaring ondertekend... met um, de Islamitische Corporatie voor de Ontwikkeling van de Privésector... en de Islamitische Ontwikkelingsbank voor Islamitisch leasen. Dat is IJARA. Wat is dat? Nou, Dat is leasen zoals wij het hier kennen. Met één verschil is dat de verhuurder, of de bank in dit geval, de financierder... Um, die is verplicht om uh, aan het eind van de looptijd... Um, het product uh, te verkopen aan de huurder... Uh, anderzijds is de huurder niet verplicht om het daadwerkelijk ook te kopen aan het eind van de looptijd. Dus die heeft wat meer vrijheid erin. Ja. Aangebakker, geld uit het Midden-Oosten dat naar China of naar Brazilië gaat en niet naar Europa, is dat zorgelijk? Nou ja, uh, we hebben natuurlijk geprobeerd, of regeringsleiders hebben geprobeerd, of landen als China en de golfstaten ook, of die niet wat wilden bijdragen aan ons noodfonds. En de reactie in de groep van twintig is vrij cool geweest... omdat men zegt, ja, we willen wel eerst een duidelijk Europees plan hebben... waar dat allemaal naartoe gaat. Ten tweede hebben ze ook gezegd, en als ze het doen... doen we het liever via het IMF, omdat we dan meer garanties voelen... om dat geld terug te krijgen... Uh, dus daar is nog wel wat te doen. Maar op zichzelf is dat een plan. Ook de heer Witteveen heeft het wel eens naar ja, voren gebracht. Ja, oud-minister van Economische... Ja, het is, uh, het is begrijpelijk dat men naar Azië gaat. Want het economische machtscentrum verplaatst zich naar Azië... in de afgelopen jaren. Maar uh, Europa heeft wel degelijk wat te bieden. Maar we moeten een goed plan hebben. Dan moeten we duidelijk perspectief bieden. En dan denk ik dat men ook wel in Europa wil investeren. Misschien via het IMF. Goed. Hartelijk dank. Aangebakker en Hasna Bouassa... Zometeen een nieuwe reportage in onze serie uh, via Panem van de bekroonde fotograaf Kadir van Lohuizen. Hij reist van het zuiden naar het noorden van Amerika en spreekt onderweg met verschillende migranten. Bureau Buitenland, de wereld van alle kanten. Van het zuiden van Chili tot in de uithoeken van Alaska. Fotograaf Kadir van Lohuizen reist over de 28.000 kilometer lange Pan-American Highway. Aflevering 11. Deze week ben ik op de Via Panem in Costa Rica bij kilometerpaal 12.200. Over een wankele loopbrug ben ik naar de overkant gelopen. Naar de overkant van het riviertje. Het is groen. Het gaat alsof je in het bos zit. Maar aan de oevers, een lang lint van huizen. Precies aan de oever van de rivier. Nou ja, huizen, golfplaten, golfplaten daken, golfplaten muren. Hier en daar wel een antenne, dus er zal wel televisie zijn. Waar niet tegenwoordig? In San José, de hoofdstad van Costa Rica. Een wijk die La Carpio heet. Waar bijna alleen Nicaraguanen wonen. Die uit Nicaragua naar San José zijn gekomen om werk te zoeken. ...om geld terug te sturen naar hun familie, terug in Nicaragua. Ik sta hier bij de net geopende kapperszaak van Dina, de vrouw van Douglas Ontaneda. Zij is uh, van Costa Rica, maar hij is uit Nicaragua. En hij is hier uh, tien jaar geleden, is hij hier naartoe gekomen uh, in de hoop op werk. Ik heb er 10, 11 jaar Y ella y mi muy pobre, no pude mi ik kom van een hele arme familie. Ik kon niet studeren en ik, ik besloot om hier naartoe te gaan in de hoop werk te vinden en een nieuw leven te kunnen beginnen. Pues sí había trabajo, pero en ese entonces yo tenía como 15 años y antes costaba que le dieran trabajo a un menor de edad. Toen ik hier kwam, was ik, ik was heel jong nog. Ik was pas pas en uh, ik was eigenlijk te jong om werk te vinden, dus het kostte moeite. Este, Lo que pasa es que cuando yo de ik had problemen. Ik belandde op straat terecht. Ik raakte aan de drugs. Ik zat in een gang en uh, dat maakte het, uh, maakte het moeilijk. Vooral mijn moeder in Nicaragua was niet zo blij. Dus toen, toen ben ik weer teruggehaald. Nou, we zijn nu nu tien elf jaar later en je zit hier op de bank in je eigen huis. Je bent getrouwd. Wat is er gebeurd? Je hebt nu een ander leven dan een paar jaar geleden. Eh, diei. Lo que pasa es que. Dios como que. todo Lo tiene planeado, no? Nou, vandaag is echt een hele, hele bijzondere dag. En ik ben heel erg blij vandaag, want ik heb vandaag weer een paar doelen bereikt in mijn leven. Ik ben gelukkig met mijn vrouw. En, uh, en de kapsalon is er nu. En we hebben misschien eigenlijk helemaal geen geld om te eten. Maar het is wel, uh, er zijn me weer een paar dingen gelukt. Ik kom er met de hulp van God. En uiteindelijk is het het lot wat beschikt, wat, wat bepaald wordt. rimas es don El rap, yo pienso hacer rap no Dat ik uh, kan rappen, dat is, is gewoon ook een gift van God. Dat is het talent wat ik heb gekregen. En uh, ik heb besloten om te gaan rappen de rap is van de straat net als de hiphop. Dat is waar de mensen waar de jongeren naar luisteren en ik heb een doel om ze om ze te bereiken en om over het leven te hebben. Al escuchado comentarios de fuera de La Carpio de ke todo mundo hablaba mal de mi barrio. Todo mundo decía miedo, ahí lo matan rápido, qué miedo, ahí le roban. Wat ik ga zingen is inderdaad over La Carpio, de wijk waar we nu zijn en dit nummer komt er eigenlijk vandaan dat ik gewoon heel veel mensen hoorde. die hier niet woonden. hoe ze over La Carpio praten. En dat was heel negatief. En er gebeuren natuurlijk hier dingen die niet kunnen. Dat vind ik ook. Maar um, er gebeurt ook heel veel positiefs. Ik wil dat mensen dat op de radio horen. en dat ze het op straat horen. Ik de La Carpio. Ik weet dat me discrimineren. No en sé ik weet por qué. ze het analyseren. Ik ben van humano también. Douglas Contreras, De Nicaraguaanse rapper hier in San José. Hij staat er trots bij. Met zijn Nike's. Veters los. Driekwart broek. Baseball cap. En trots staat hij naast zijn nieuwe vrouw. Dina. En op de schouder van Dina... leunt haar zoontje. Dylan. Douglas is niet de vader van Dylan. Die heeft een andere vader. Douglas gaat een nieuw leven tegemoet. Als bekende rapper... En probeert de jongeren met zijn raps op het goede spoor te krijgen. Douglas heeft een missie. Dat was Cardia van Lohuizen. En zijn hele project via Penham is geselecteerd voor het DocLab op het ITVA. Het internationaal documentaire festival gaat komende woensdag van start in Amsterdam. En daar gaan we dan ook meteen mee door, want één van de belangrijkste films daar is Poetins Kiss. Yes, yes шар услышит, как называется самая лучшая в мире страна Россия! Россия! Ja, dat was een teaser, want daar gaan we het zo meteen over hebben. Nu eerst over de film Paradise Lost, over een moordzaak... waarbij drie tieners uit West Memphis, West Memphis ervan worden verdacht... drie kinderen te hebben vermoord. Twee van hen kregen levenslang, de derde werd ter dood veroordeeld. Maar hadden ze het wel echt gedaan? Dat is de vraag in deze film Paradise Lost 3. Advocaat Bart Stapert, die in de Verenigde Staten... ter dood veroordeelde verdedigde, bekeek de film... en Jacqueline Maris sprak met hem. Is very very strange in here. Um, december the 1th it will be my 35th birthday. It will be the 17th birthday that I've spent in this prison. Dit is de stem van Damien Eccles, die in 1994 ter dood veroordeeld werd voor de moord op drie achtjarige jongens. Twee vrienden van hem kregen levenslang. Direct daarna maakten Bruce Sanofsky en Joe Berlinger hun eerste documentaire over de zaak van de West Memphis Tree. Op het moment van dit interview zit Damien Eccles al 16 jaar in de dodencel. Zonder jullie aandacht, zegt hij, zou ik al lang vermoord zijn door de staat. We waren. absoluut. poverty-stricken white trash. Ik really believe these people would have gotten away with murdering me. If it would not voor wat jullie guys Voor being there in the en getting this whole thing on tape. If not voor that, these people would have murdered me, swept this under de rug, en I wouldn't be anything but a memory right now. Nou, ik denk uh, dat, het, dat het in dit geval zeker zo is. Dat op het moment dat uh, er geen media aandacht aan, aan deze zaak was, was besteed met allerlei uh, bekenden uh, daaromheen... Uh, dan, dan, dan was de kans groot geweest dat Eckels inderdaad al geëxcuseerd zou zijn geweest. Ofwel dat niemand meer aan die zaak had gedacht, wat misschien nog wel erger is, dat iemand eigenlijk gewoon in het, in het niets verdwijnt. In 1993 verdwijnen drie achtjarige jongens in het stadje West Memphis in Arkansas. laatste last time we saw them: the three boys were uh, riding bikes together and they headed down towards a wooded area at the end of the street, which was about 6:30 yesterday evening. And well, I'm scared voor the safety welfare of all three boys. Ja kijk hier gaat het om moord op, uh, op drie jonge kinderen en ehm um ...deze kinderen werden gevonden... ...dan is er uh, natuurlijk iets... ...iedereen in Reparoer... Uh, ...ook zo'n hele kleine gemeenschap als West Memphis... ...want men gaat denken... ...ja, wat is er hier gebeurd? Nou, dan gaat men uh, uh, kijken... van ...wat zou het kunnen zijn... ...en dan komt men uit bij een theorie van satanisch misbruik... Uh, ...wat dan uh, uiteindelijk geleid heeft tot de dood... ...en men komt bij deze drie jongens uit... ...omdat zij een beetje uh, outsiders zijn in die gemeenschap... ...omdat zij heel erg van heavy metal houden... Uh, ze, zijn, ja, ...ze liggen er een beetje uit... Ze zijn een beetje anders dan dan de rest. In de naberhuizen, rumors beginnen. Deze drie dieren, die de devil, maken een sacrifice van drie baby's aan Satan. Zo'n zaak die vereist eigenlijk de absoluut beste advocaten. Omdat je als advocaat in Amerika echt tegenwicht moet geven. Het zit nou één keer zo in elkaar. Twee partijen die vechten met elkaar. De jury en de rechter die hangen achterover en die bekijken het. Die hebben veel minder een actieve rol dan bijvoorbeeld in een, in een Nederlands systeem. Dus oké, okay, als, als je daarvan uitgaat van nou zo zit het systeem in elkaar... dan moet je er wel voor zorgen dat deze jongens ook een goede advocaat hebben. Nou daar zit het, gaat het dus vaak mis, want die kunnen een goede advocaat niet betalen... En uh, ja, dan is het maar heel erg de vraag... was er in deze zaak, waren er advocaten die uh, bij wijze van spreken... niet uit die gemeenschap zelf kwamen... die zich volstrekt niets hoefden aan te trekken... van, van de sentimenten die daar leefden... en die alles konden nagaan, alles konden checken. Dan was, was de uitkomst wel anders geweest. Wij, wij hebben zelf ook zelf betrokken geweest bij een moordzaak... van een oudere blanke mevrouw in een heel klein dorpje in Alabama. Onze cliënt was zwart op de avond dat hij werd aangehouden... demonstreerde de Ku Klux Klan uh, en, en liep om de, om de jail heen, om, de, om de, het huis van bewaring. En uh, ja, dan heb je bij wijze van spreken echt bijna advocaten nodig van buiten... die zich van al die lokale sentimenten helemaal niks aantrekken... en die zeggen, van ja, maar deze zaak gaan we gewoon helemaal goed uh, verdedigen. En dat, dat, dat is via volgens mij gewoon niet gebeurd. Anders hadden deze jongens niet veroordeeld... Uh, uh, kunnen worden, want er was en is ik bedoel toch onvoldoende bewijs. Damien Eccles shall be sentenced to death by lethal injection. You'll be administered a continuous intravenous injection of a lethal quantity of an ultra-short-acting barbiturate in combination with a chemical paralytic agent into your body until you are dead. Daarna dan is er een veroordeling, als er dan twijfels ontstaan over het bewijs... op het moment dat er dus, uh, op, op welke manier dan ook maar aanwijzingen zijn... dat je misschien de verkeerde persoon daar hebt zitten... Ja, dan vind ik dat een overheid, uh, een zorgvuldige overheid moet zeggen... oké, okay, laten we maar gewoon die zaak opnieuw onderzoeken. Dan snap ik echt niet dat een, een, een overheid zich daartegen verzet. Want iedereen heeft er belang bij om de waarheid te weten. Want ik zou ook zeggen als Verantwoordelijke officier van justitie. Op het moment dat het duidelijk wordt dat deze jongens onschuldig zitten, dan betekent dat dus dat er iemand anders nog wel schuldig ergens rondloopt. Defense attorneys announced they had new DNA evidence that shows no trace of Eccles or the other defendants at the crime scene. Even some of the victims' relatives who initially agreed with the verdicts. That's why all three of them are punks, punks. Now think the men in jail are innocent. I would like to see another trial. Dat snap ik niet, dat een staat zich daar tegen zo verzet. Want het is natuurlijk niet de enige zaak waar uh, uh, DNA-bewijs... of ja, het nu laten testen via DNA-techniek... van bewijs dat, dat al wel eerder was getest, maar niet via DNA... Uh, dat, dat, dat, dat leidt tot een enorme doorbraak. Bart Stapert weet dat uit ervaring. Bijvoorbeeld in de zaak van de zwakbegaafde Hero Washington uit Virginia... De jongen die heeft ruim 16 jaar ook in de dodencel gezeten. De jongen is zwartbegaafd. Maar hij was veroordeeld voor de moordverkrachting van een blanke mevrouw. Daar heeft de staat zich enorm verzet tegen, tegen het vrijgeven van DNA-bewijs. En toen DNA-bewijs eindelijk was getest... bleek dat hij echt absoluut 100% onschuldig was. En hij was het niet. Ja, als de staat ook in die zaak uh, gewoon eerder dat bewijs had laten testen... dan was hij vier, vijf jaar eerder vrijgekomen. En hier geldt dat eigenlijk ook zo. En dat... Dat is vernuiken. Dat is, dat, is, dat is meer verwijtbaar nog dan dat ze uiteindelijk in eerste instantie veroordeeld zijn. Ondanks nieuw DNA-bewijs is de zaak van de West Memphis Tree nooit heropend. Afgelopen augustus kwamen de drie toch vrij nadat ze de Elford Plea hadden afgelegd. Een merkwaardige constructie waarbij je zegt dat je onschuldig bent, maar in het algemeen belang toch schuld erkent. Wat voor hen de keuze was eigenlijk van nou als je nou schuld bekend onder die Alfred plea, dan uh, mag je meteen naar huis. Wat daarvoor uh, de staat van, van een enorm belang is, en, en, en dat komt ook in de film naar voren... en dat is wel interessant, want het, het wordt een beetje onderbelicht, vind ik, in de film... want het is volgens mij een van de centrale uh, factoren. Omdat zij schuld bekennen, kunnen ze geen schadevergoeding vragen. Dit soort zaken, en er zijn er te veel jammer genoeg... Uh, vind ik ook wel, er zijn er te veel. Dit soort zaken is, is wel een aanfluiting voor het Amerikaanse rechtssysteem. Dat, dat, dat is absoluut waar, want het recht is hier niet mee gebaat. Uh, en uiteindelijk denk ik ook de samenleving als geheel... Ja, die blijft ook met een soort kater hangen. Tot zover Jacqueline Maares in gesprek met advocaat Bart Stapert... over de film Paradise Lost Three. Die film die draait vier keer op het ITVA... dat dus aanstaande woensdag begint en er zijn nog volop kaartjes voor. Voor meer informatie kunt u naar de website van het ITVA. En dan gaan we nu verder met de tweede ITVA-film... -ITVA waar we vanavond aandacht aan besteden, en dat is Poetins Kiss. Het gaat over Nashi, de jeugdbeweging van de partij van premier Poetin. Hoofdpersoon is de 19-jarige Marsha, die in korte tijd opklimt tot de top van de beweging en ook een eigen televisieshow krijgt. De Deense regisseur Lize Birk-Petersen volgt haar van nabij tot het moment dat ze uit de beweging stapt. Katie Sharif maakte een verslag over de film. De jongeren in hippe zomerkleding wijven met Russische vlaggen en zingen nationalistische liederen. Rusland is groot en sterk. Welkom op het zomerkamp van Nashi, de jeugdbeweging van Poetin. Uh, Nashi means ours. Um, when critics talk about what Nashi mean, they say that there's ours en then... dan... There's another group of people that is not ours so it's kind of you're either with or against de deense regisseur lise birk pedersen maakte de documentaire Poetins Kiss. de kus van putin over de nashi jongere beweging and it was made to help russia to preserve its sovereignty nasje werd in 2005 opgericht als reactie op de oranje revolutie in buurland oekraïne om de soevereiniteit van het land te bewaken, zeggen voorstanders. Om de huidige politieke leiders in het zadel te houden, zeggen critici. De Deense Birk Pedersen volgde voor haar documentaire jarenlang de jonge nashi woordvoerster Marcia Drokova. Marcia. Drokova werd in 1989 geboren in werd in 1989 geboren in de stad Tambov. De tijd van de Sovjet-Unie maakte ze nooit bewust mee. Tijdens Poetins bewind nam de welvaart toe. Gezinnen hadden meer te besteden. Dat is de wereld waarin Marsha opgroeide. So so Marsha werd in heel Rusland bekend... toen zij tijdens een zomerkamp president Poetin spontaan een kus op zijn wang gaf. Op haar achttiende werd ze door Poetin persoonlijk geëerd met een hoge onderscheiding voor haar verdiensten bij de Nashi-beweging. Masha omdat... Marcia groeide binnen korte de... tijd uit tot het symbool van Nashi. Uh, Masha is, veel, is, het, is, want... maar... is idolaat de van de grote, sterke Poetin. Uh, uh, Volgens haar de ideale man. Je, je een Het Waarom ben je Marcia gaan volgen? To to uh, Lise wilde een documentaire maken over Russische jongeren... die zijn geboren rond de val van de Sovjet-Unie. Het was toen verkiezingstijd en ze sprak met veel politiek betrokken jongeren. Zo ontmoette zij ook de jonge en charmante Marcia. En toen ik Marcia moest... It was a meeting that really hit me vertelt Lise bevlogen dat de nasje jongeren van Rusland de wereldleider van de 21ste eeuw gaan maken. Dat doen ze niet door mensen iets op te leggen, maar door ze te verleiden om mee te doen. Lise is ook gefascineerd door de paranoia. Marsha liet haar bijvoorbeeld een tentenkamp zien dat voor het Nasi hoofdkantoor was opgezet, compleet ingericht met computers en gaskachels. Voor het geval de vijand, dus de oppositie, een revolutie zou beginnen. Nasi zou dan in ieder geval vanuit het tentenkamp kunnen blijven functioneren. I'm from Denmark. En dat uh, just seems so far away. And I know Russia has, has a different uh, history. And they see things, of course, also differently, but I. Ik vond dit like, helemaal totally paranoïd. Ik wil jullie de van de die De verteller van de documentaire is Oleg Kashin, Een onafhankelijk journalist die kritisch bericht over Poetin en zijn jeugdbeweging naar Masha, zoals veel молодe mensen van haar vertrekken, Poetin. Waarom laat je Oleg dit vertellen? Um, because I think that he plays a very important role in the film. He is, when Marcia meets him in the film, that's become the turning point, the big turning point in the film and for her. Marcia raakt bevriend met Oleg, ook al hebben de twee uiteenlopende politieke meningen. Vanaf dan zien we Marsha in de film worstelen met haar persoonlijke vrijheid binnen de nashi beweging Oleg speelt daarin een belangrijke rol. And then I thought maybe Oleg was the one with the view closest to myself, so that's why I chose him as my storyteller. Dr. say Aliakshan is in a critical but stable condition. He did suffer from various injuries, operativnoe vmeshatelstvo. Значит, we can't make any predictions about his condition. The injuries are serious. Het is avonds laat 5 november 2010. Mannen met bivakmutsen op slaan Oleg het ziekenhuis in. It gripping uh, one year ago uh, and uh, it was in front of my home in the center of Moscow. Ik bel Oleg op in Moskou. Hij vertelt me dat hij twee gebroken kaken had, een gebroken been en vinger, en zijn schedel was op drie plekken gescheurd. And my skull was in the three wonder boven wonder is hij er inmiddels bovenop gekomen. Oleg denkt dat Nashi achter deze aanval zat. Yes, I'm sure that the Nashi movement uh, is behind uh, all these Waarom denk je dat? I'm een journalist die over... Olek schrijft al jaren kritisch over Nashi en over activiteiten van de jeugdbeweging die niet door de beugel kunnen. Zoals het poepen op auto's van de oppositie of het in elkaar slaan van journalisten. Volgens Olek is de oprichter van Nashi, Vasili Yashimenko, in staat om zulke opdrachten te geven. Uh, I knew that Masha is the one of the most famous people of national movement, but uh, I know that Masha, good girl, good, good person. Uh, Why is she a good person? Uh, there are a lot of good persons in Russia and some of them uh, unfortunately are members of uh, Party Unity, Unity Russia and uh, movement Masha. Masha is a good mens, zegt Oleg. Ook al was ze lid van Nashi, was. Want Masha is inmiddels uit Poetins jeugdbeweging gestapt. Volgens Oleg komt dat onder andere door hun vriendschap. Only after friendship with me, Masha became, uh, for, uh, Masha decided to, to leave this moment. It uh, he is not, he wasn't like uh, my best friend. I know him and. I respect his talent, but niet didn't agree with all his views on political life. Marsha bagatelliseert de vriendschap met Oleg als ik haar bel. Ze respecteert hem, maar ze vindt zijn politieke opvattingen nog steeds maar niks. En ze is zeker niet vanwege hem opgestapt bij Naschi. Because it was stagnation in my career. It is the main reason. Je bent jarenlang gevolgd door regisseur Lise. Je hebt het resultaat net gezien. Wat vind je ervan? Uh, first of all, I Lise is very talented and I know as uh, great patience. Als een echte politicus praat Marsha om de hete brei heen. Uiteindelijk geeft ze toe dat ze het beeld van de film niet helemaal herkent. It's a rather sad story and frankly speaking, my life is not so sad. Geeft de film een goed beeld van de Nashi-beweging volgens jou? Nee, natuurlijk niet. Maar ze kijkt met een goed gevoel terug op haar tijd bij Nashi. De ervaring heeft haar in haar loopbaan geholpen. Ze heeft nu op haar 22e een goede baan bij een commercieel bedrijf en ze heeft een eigen bedrijf in PR gestart. Politieke ambities heeft ze nu niet. Ik kan veel dingen doen en ik kan veel dingen doen. Well, ik wens je goed geluk. And um, maybe I'll see you in 20 years, uh, becoming the president. A president maybe of company, yes. But not sure, political president. She's really working hard. She's very ambitious. So I think now she's out. Regisseur Birk Pedersen vindt het jammer dat Marsha de politiek heeft verlaten. Juist omdat zij de discussie durfde aan te gaan met de oppositie. Voor mij is het niet over het ondersteunen van de oppositie of het ondersteunen van Poetin. Maar het grote probleem, voor mij en ook in deze film, is het over de dialoog. Dat je de dialoog kunt hebben, dat je het niet kunt vinden. Het is oké om het te vinden. Dus eigenlijk denk dat het een schande is dat ze niet meer in politiek is. U hoort een verslag van Katie Sheriff over. Van de Deense regisseur Lise birk petersen En de muziek is gecomponeerd door Tobias Hielander. Over de film en de nasi-beweging praten we hier in de studio verder... met de Belgische slavist Joris van Bladel. Allereerst over de film. Uh, uh, je hebt hem ook gezien. We zeggen, u en jij, we kennen elkaar langer. Uh, belangrijke film? Ik vind het een heel belangrijke film omdat het zowel film is als inhoudelijk uh, heel, heel typerend is voor, voor Rusland. Ja. Met enkele beelden wordt al een, een heel verhaal verteld. En inhoudelijk het, geeft het de essentie van het Poetin-regime weer. Ja. Het is een schokkende film, het is een onthullende film. Het is eigenlijk een film die iedereen moet gaan zien, He, kan je zeggen. Um, maar er zijn nog wel heel weinig kaartjes, begreep ik, op het ITVA. Um, gaat deze film indruk maken in Rusland? Ik, ik denk het niet. Ik denk dat het vooral voor, voor een westerse publiek is gemaakt... ten het is ook een westerse regisseur. Dus uh, ik denk dat het voor ons meer impact zal hebben dan in, het Rus, in Rusland zelf. Ja. De hoofdpersoon, Masha, hè, die toen net al even aan het woord kwam over de telefoon... Uh, is een jong meisje, klimt op in die Nashi-beweging... Uh, krijgt een televisieshow, raakt dan in de war... omdat haar vriend Oleg Kassin uh, in elkaar wordt geslagen... door onbekenden, maar waarschijnlijk met die beweging verbonden. Toen net tegenover Katie Sheriff krabbelt ze toch terug en zegt ze... ja. Ik herken me niet helemaal in die film, hoe kan dat? Ja, ik denk ook omdat de evolutie van uh, Masha, Masha eigenlijk een beetje meer ambivalent is. Dus op een bepaald moment wordt het voor haar duidelijk dat ze weliswaar carrière maakt... maar ze heeft niet zo heel veel te zeggen als het er echt op aankomt. Man-vrouw-relaties worden heel duidelijk uh, naar voren gebracht. De Russische samenleving wordt daarmee heel sterk gekarakteriseerd. En dan komt natuurlijk die, die moordpoging of ja, die uh, op... Uh, op Kashin En uh, ja, dan, dan doet zij toch een dramatische stap. Dan stapt zij uit de beweging. Gaat in publiek, in volle publiek, uh, steun uh, verlenen aan uh, Oleg. En dat is, dat is toch heel, heel, een heel grote stap die ze maakt. Ja. Laten we even naar die beweging kijken. Naar de Nashi-beweging. Hoe belangrijk is die beweging in Rusland? Ze uh, is om heel kort te zijn, in 2005 opgericht. Ze heeft op dit moment ongeveer 120.000 uh, aanhangers. Uh, ze is belangrijk in die zin dat het een, een instrument is van het Kremlin... Uh, waar ze jonge mensen manipuleert. Het, is, het gaat om over de verleiding. Jonge mensen worden verleid... Uh, om in die heel uh, conservatieve uh, ideologie van... Uh, van Poetin mee te stappen. En men ziet het ook in, in Maasje Krabbel terug. Het is voor haar zeer moeilijk om daaruit te stappen. Ja. Alhoewel ze wel wil, maar ze voelt dat er iets scheelt. Maar... Ja, als je die film bekijkt, dan gaan ze demonstreren op straat... en dan hebben ze allemaal borden bij zich. Die is een verrader, en die is een verrader, en die is een verrader. Ze gooien die borden allemaal op een hoop... en ze steken daar de brand in. Dat vind ik een angstig beeld. Heel extremistisch. Uh, niet alleen heel extremistisch, maar het heeft ook een historische connotatie. Dit gebeurde ook op het rode Plein, wanneer de Sovjet-Unie... Uh, Duitsland had overwonnen in 1945. En het was identiek hetzelfde uh, fenomeen aan de gang. De vaandels van de overwonnen regimenten werden dus op, op uh, het Rode Plein uh, gegooid. Dus dit is een historische connotatie. Daarmee wordt de, de subtiliteit van het hele, de hele regie want daar, daar spreekt men toch over, wordt hiermee aangekaart? aangekaart. Ook in de film, prachtig naar voren gebracht. Ja, Maar doe, doe me ook denken aan Castro, die zijn stootroepen... af en toe naar huizen van oppositiemensen stuurt. Uh, het gebeurt in heel veel politiestaten... Ja. dat jongeren worden ingezet om mensen angst aan te jagen. Ja. Neemt Poetin hier ooit afstand van? Zegt hij ooit van, ja, maar dit kan eigenlijk helemaal niet... of laat hij altijd alles gaan? Nee, hij laat in deze zin alles gaan. Hij speelt dat heel slim. Hij zorgt dat hij nooit direct... Uh, een, een verband heeft met deze hele regie. Hij laat dat andere mensen doen, zoals Surkov en andere mensen rondom. Is Surkov Surkov is dus de, partij die, de, de ideoloog van het Kremlin eigenlijk op dit moment. Mm -hmm. uh, hij neemt maar bijvoorbeeld... Uh, wanneer duidelijk wordt dat bij op de, de aanslag op Oleg bijvoorbeeld... Oleg Kachin, de journalist, hè? Wanneer uh, dus in de pers duidelijk wordt gemaakt dat Nashi hiervan aan de basis ligt... dan gaat de leider van Nashi op het Kremlin uh, uitnodigen... waarbij dus een hele grote hint wordt gegeven aan deze man wordt niet geraakt. Mm -hmm. Dus het is heel, heel subtiel, maar voor de Russische kijker... die de politieke sleutels en clues heel duidelijk uh, begrijpen... weten heel goed over wat het gaat. Ja. Aan deze man raak je niet. Rusland op dit moment een rijk land, veel gas... Wij Europeanen moeten nu met onze hoed in de hand bij dit Rusland om geld gaan vragen om de uitzending rond te maken. We begonnen met de Europese crisis. Heeft dat niet iets pijnlijks? Ja, het is een, een uh, omgekeerde beweging van 500 jaar. Europa was steeds aan de macht en nu moeten we even naar het oosten gaan. Maar om, uh, ook bij een regime wat dit soort bewegingen heeft, ja. die mensen in elkaar slaan, bang maken. Het is, deze film heeft zo'n angstig beeld van het huidige Rusland. Het is, het is beangstigend, ja. Ja. Maar we bleven in angstige tijden niet. <laughs> Oké, okay, Joost van Bladel, hartelijk dank. Slavist over de film Poetins Kiss... die uh, aanstaande week te zien is op het ITVA. En ga snel kaartje kopen, want er zijn er niet veel meer. Tot zover Bureau Buitenland voor deze zondag. Volgende week ruim aandacht voor de begroting van ontwikkelingssamenwerking. Met onder meer de bedenker van de nieuwe koers voor het OS-beleid... meer handel, minder hulp. En dat is het hoofd van het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Peter van Lieshout. En straks naar achter het wetenschapsprogramma Labyrinth met Pieter van der Wielen. Wilt u iets kwijt over deze uitzending of wilt u dan terugluisteren... ga naar de website www.villavpro.nl. Fijne avond. Bureau buitenland, de wereld van alle kanten.